It gets real hard Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Dit is Jeroen Jepkema met het NOS-journaal. Drie Amerikaanse jongens die twee jaar geleden waren ontvoerd, zijn volgens verschillende Amerikaanse media gevonden in Nederland. De jongens zijn nu 11 tot 14 jaar oud. Twee van hen zijn broers en de derde is hun neefje. Ze werden ontvoerd in Californië door hun vaders, die broers van elkaar zijn. De twee vaders zijn volgens de Amerikaanse FBI in Den Haag gearresteerd en zitten nu vast. Hoe de Nederlandse politie daarbij betrokken was, is nog onduidelijk. De drie jongens zitten nu in een opvanghuis. Hun moeders zouden intussen al naar Nederland zijn gevlogen om ze op te halen. Gesprekken met een mobiele telefoon mogen niet naar boven worden afgerond op hele minuten. Dat zei eurocommissaris Kroes van Telecomzaken in het tv-programma Kassa... Ze reageerden op de onvrede bij veel mobiele bellers over het afronden op minuten. Door die afronding zijn bellers volgens kassa soms 60 duurder uit. De cholera-uitbraak in Haiti heeft tot nu toe aan meer dan 500 mensen het leven gekost. Meer dan 7000 mensen zijn besmet geraakt en in het ziekenhuis opgenomen. Dat heeft de Haitiaanse regering bekendgemaakt. De bacterie veroorzaakt sinds de uitbraak een paar weken geleden elke dag 32 doden en zo'n 400 ziekenhuisopnames. Na de verwoestende aardbeving van begin het jaar wonen veel mensen nog steeds in tentenkampen. Ook is er een gebrek aan schoon drinkwater, wat heeft geleid tot de cholera-uitbraak. Ondertussen is ook orkaan Thomas gedeeltelijk over het land getrokken. De schade die de orkaan heeft aangericht valt mee. Wel zijn er zes doden gevallen door het noodweer. In de eredivisie heeft koploper FC Twente gewonnen van Excelsior. In Enschede werd het 2-1. FC Groningen klopte NAC thuis met dezelfde cijfers.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 Met, Met nu u de nacht.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 We staan jij bent de kerst, stem. ik de bonbon, We staan jij aan bent de ruts, ik de kalkoen. Ik ben het zakje, stem. jij de thee, staan ik staan ben de kaas, stem. jij de soufflé. Ik staan ben de keizer, stem. jij de sneeuw, ik ben Tom Hermans, jij bent Karin. We staan samen stijl.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 het leek me ook ster.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 Ha <laughs> I'm me check.